1 uur, Martijn van Week met het NOS-journaal. Bij gevechten in het zuiden van Jemen zijn zeker 23 doden gevallen. Volgens een woordvoerder van het leger probeerden moslimstrijders... een dorpje te bestormen in de buurt van de stad Jaar. Dorpsbewoners en militairen vochten terug. Zeker 20 moslimstrijders kwamen om... en ook onder de lokale bevolking zouden doden zijn gevallen. Vliegtuigen van het leger bombardeerden verder een busje... waarvan werd aangenomen dat het van de militanten was. Bij die actie kwamen drie moslimstrijders om... Het leger van Jemen probeert steden in het zuiden terug te veroveren op opstandelingen. Militanten van de beweging Ansar al-Sharia veroverden die plaatsen afgelopen jaar... tijdens de opstand tegen toenmalig president Saleh. Minister Spies is al weken in het bezit van een langverwacht advies van de Raad van State... over de weigerambtenaren. Dat meldde bronnen aan de NOS. Tot nu toe mogen buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand... op basis van gewetensbezwaren weigeren homo's en lesbiennes te trouwen... Eind vorig jaar besloot de Tweede Kamer hier een eind aan te maken... en vroeg de Raad van State om advies. Spies heeft dat advies al een paar weken... maar ze heeft het nog niet naar de Kamer gestuurd. En dat is wel nodig om de kwestie te kunnen behandelen. De Belangenorganisatie voor Homoseksuelen COC... zegt dat Spies bewust een vertragingstactiek toepast. Voormalig Fleetwood mac gitarist Bob Welch is overleden. Hij werd thuis in Nashville gevonden met een schotwond in zijn borst. Volgens de politie heeft hij waarschijnlijk zelfmoord gepleegd.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 het weer, vanacht trekken de buien weg, het wordt een graad of 13. Overdag eerst zon, maar later buien. Bij een stevige Zuidwestenwind wordt het 19 graden. En dit was het NOS-journaal. Dan is er AWB verkeersinformatie op de A27. Gorkum naar Utrecht is de afrit Lexmond dicht door een kapotte vrachtwagen. En dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. En CRV, Casa Luna, Keeleine Plach. Goedenacht, welkom bij het tweede uur van Casa Luna. Welkom terug op de berg. De zevende editie van de Alpe Du Zes zit erop. En, uh... Als ik zo om me heen kijk hier in het Palais du Sport. dan zie ik uh, enorme afgepeigerde gezichten. Maar wel met een flinke, voldane, dankbare en, uh, en blije koppen allemaal om me heen. En dat is erg mooi om te zien. Volgens mij leeg van het fietsen, leeg van alle arbeid verrichten Maar vol van verhalen en vol van emoties die erbij zijn. Dit uur gaan we nog terugblikken met de organisatie, met deelnemers, met supporters, met vrijwilligers. Allerlei betrokkenen en om kwart voor twee is het bureau er. Een uur later dus dan eh, normaal gesproken. Dat heeft alles te maken met deze unieke avond. Mocht u nou vanuit Nederland wilt reageren of een vraag hebben voor de gasten... dan kunt u een berichtje op Facebook achterlaten. facebook.com slash ncrv of mail naar NCRV.nl Jenie um, vertelde net haar uh, verhaal kort voor het nieuws van uh, 1 uur. En Harry Mulder, uh, de vader van Bas Mulder... waarnaar wie de prijs is vernoemd die, die Wouter Nagegast uh, krijgt... Die zei meteen, dit is zo herkenbaar. Ja. Wat vooral? Nou, in de tussentijd dat het nieuws was... het is een bloedkanker. En uh, die kanker, dat had Bas ook. lymfklierkanker. En wat ik zo herkenbaar vind, dat jij alles wilt weten... En dat houdt in dat jij je eigen, bijna je eigen arts bent. Je weet heel goed welke medicijnen je wilt hebben. En dan ga ik even terug naar, hetgeen, naar iemand die ziek is. Nou, die behandelt bijna zichzelf. En dat is heel mooi om te zien. En ik denk dat dat Wouter dat ook kan beamen. Mensen die zijn zo goed op de hoogte wat kan en wat moet. En ja, dat is heel apart om te zien. En ja, dat moet gewoon gestimuleerd worden. daar hadden we dan over van dat, dat al die kankers zo dicht bij elkaar liggen. En hoeveel onderzoek er nog nodig is om ja. die specifieke kenmerken te kennen. En mijn compliment aan Wouter, hoe hij dat er straks uitgelegd heeft. Ja, het zijn altijd ingewikkelde dingen ja, om dat goed, goed heel, uit te leggen. het heel, heel mooi en heel duidelijk uitgelegd. Ja. En dat maakt het voor iedereen gewoon duidelijk, ook waar eventueel geld heen gaat. Ja. Jij hebt zelf de prijs aan Wouter uitgereikt, hè? Nou, Maandag. ik heb een bankje, er bij? De, Een bankje mogen uitreiken. En dat is. Uh, dat geeft kippen wel, dat geeft een heel goed gevoel. Ja, ja een, uh, Het is een heel simpel iets, maar wel met een hele grote betekenis. Voor ons een hele grote waarde. En. Ik heb Wouter gesproken, Wouter gesproken later op de avond. Het krijgt een mooie plek, dat weet ik. Dat weet ik zeker. Uh, een bankje, ja. ja. Die prijs is natuurlijk bedoeld voor vanwege een vernoemd naar jouw zoon... vanwege zijn, zijn leeftijd, is jong, dat is nu jonge arts ook... vanwege zijn optimisme, zijn door te, doorzettingsvermogen. Is dat dan wat je, wat je bij iemand als Wouter herkent? Waarom je het extra goed gevoel ja, hebt? Natuurlijk uh, tijdens het uh, ziekteproces van Bas zien groeien. Van een uh, jonge knul naar een echte volwassen man. Heel hard, vooral de laatste drie kwart jaar. En als ik dan zie met welk uh, enthousiasme jonge mensen... Uh, een studio pakken. Zoals uh, deze drie. Afgelopen uh, maandag. En de drie collega's vorig jaar. Uh, met welk enthousiasme. ja, Dan is ze dat heel erg gegund. En, uh, dat stukje, het is haast dankbaarheid. Wat ik daar zag. En uh, ja, dat, dat maakt heel veel goed. Als ik dan zie dat Bastad, dat. Gesteund door al de Zes. Door uh, de mensen daaromheen. Ja, hij was er van het begin af aan bij. En. Kun je nou zeggen van of hij geluk of pech had? Voor mij had hij pech. En voor zichzelf had hij misschien geluk. En dat er zoiets moois uit voortgekomen is, is natuurlijk geweldig. Ja. Maar voor ons ja, is het een hele, hele mooie gedachte. Ja. Hoe, hoe is het? Van in 2010 is hij overleden. Hoe is dat om hier rond te lopen? Want hij heeft heel fanatiek aan de Abduzesse al meegedaan. Hè? Ja, Bas zei van, als ik dan tegen hem zei van... joh, waarom heb jij nou kanker? Dan zei hij van, ja, waarom ik niet? Nou, dat geeft wel aan hoe hij daarmee omging... En uh, hoe is dat dan? Het eerste jaar, vorig jaar, was uh, heel druk. We gingen we met heel veel vrienden? Een hele grote vriendenclub. En uh, dit jaar wel gegaan, ook gefietst, maar meer genoten. Ik had allerlei plannen voor vandaag om veel te fietsen. Ik wilde een mot fietsen op maandag, maar die zat nog dicht. Nou, dan ga ik op donderdag iets doen. Ik ben heerlijk naar boven gefietst. En uh, ik heb er heel lang over gedaan vanmorgen. En. Uh, veel mensen gezien. En het mooiste was nog even, gewoon mensen die je ziet. Daar zit hij, onze voorzitter. Johan van Johan komt, ja, ik moet het even zeggen, want het is radio. Johan die komt naar buiten rennen met een uh, heel mooi bericht van uh, onze koningin. En is hij heel trots op me, laat hij me zien. Had ik niet de vader van Bas geweest, had ik het niet gezien. Maar hij was heel, heel trots. En dat uh, nou, zijn maar hele kleine dingen. Ja. Waar, je, waar ik gewoon van geniet. En waar Marian van geniet. Stef, Johanne. Allemaal. Maar ook de vrienden die mee zijn. Gewoon een, een dag. Niks moet. Alles mag. Gewoon rondkijken. Over je heen laten komen. Over je heen ja. laten komen. En zoals ik uh, maandagavond al zei. We zijn niet de enige. Je hoort het zojuist van uh, je collega aan de overkant van de tafel. Er is nog heel veel te doen. Mm -hmm. Dus uh, Wouter moet zijn best doen. <laughs> Zo. De druk wordt even opgevoerd, Wouter. Nou, maar het is wel zo dat op het moment dat je uh, de, de prijs krijgt... en we hebben daar maandagavond met elkaar over gesproken... dat in eerste instantie bij je uh, gigantisch blij dat je, dat je het onderzoek kan gaan doen. Want uh, um, dat, dat is hetgeen wat je meteen wil. Uh, daarna. Uh, komt ook meteen inderdaad de verantwoordelijkheid die je voelt... Uh, om daar ook zo goed mogelijk iets van te maken. En dat wordt alleen maar versterkt... op het moment dat je dan uh, uh, ja, de mensen die daarachter zitten... Uh, zoals maandagavond uh, gewoon met elkaar ja, ontmoet... Uh, en uh, verhalen met elkaar deelt. Ja, dat geeft toch wel ja, een extra motivatie uh, om, uh, om verder te gaan... Uh, buiten uh, ja, alle motivatie die je natuurlijk al hebt. Maar dat maakt het wel het heel klein heel en persoonlijk. Bijzonder, heel Absoluut, absoluut. Ja. Ja. Want ik kan me voorstellen dat zo'n avond... Uh, ik was er niet bij maandagavond, dat het heftig is... maar dat, er ook, dat het ook fijn is. Dat er ook ja. veel gepraat wordt, misschien ook veel gelachen wordt. Dat valt me hier sowieso op. Weet je. Er, er, er zitten natuurlijk hele zware verhalen bij. Maar er draalt zo'n optimisme uit dat hele evenement. Er wordt zeker veel gelachen. En um, ook optimisme, wat jij zegt. En de bagage dragen, daar zat ik aan te denken... toen je net die vraag stelde van heb ik dat... Nee, ik ben bij het bord en bij de bocht van Bas... dan heb ik wel zoiets van, ja, zijn plekje, ja. uh, Een bevestiging van het fietsen en van, van, van wat het is. Maar dat is het voor iedereen. Voor iedereen die hier is en die hier gekomen is. Het is niet alleen Bas. Het zijn al die mensen die hier aan het fietsen zijn... en die ervoor zorgen dat er gewoon door al de zes zoveel geld opgehaald wordt. Maar hij heeft echt een eigen... Er zijn 21 bochten. Ja. Hij heeft de bocht nul... Is nou ja. Bas vernoemd? Ja, nou, daar hadden we het net al over. Vanaf het begin af aan is misschien door, door zijn uitstraling en door zijn leeftijd. Ja, ja. Ik, ik noem het geen geluk. Het is Bas en Bas heeft het zelf voor elkaar gekregen. Het was een uh, charismatisch persoon. En wat wel zo is dat wij er nu steeds meer achter komen dat het wel een heel bijzonder mannetje was. Wa Waarom kom je daar later dan achter? En... In de periode dat hij ziek is, of dat iemand binnen je gezin uh, ziek is... of binnen een gezin ziek is... dan gaat alle aandacht naar, we noemen het, naar Quatta, naar Bas. En uh, dan ben je daar zo druk mee, dan vergeet je eigenlijk zaken daaromheen. En zo gauw je dan hier weer bent, en ik heb het al eerder genoemd... dan, uh, ik herhaal het ook weer, je bent niet de enige... en dan land je echt weer met twee voeten op de grond. En dan word je er heel erg bewust van... dat van de noodzaak. Ja. Maar je zegt, we komen er steeds meer achter... hoe bijzonder persoon hij is geweest. Mm, ja. Uh, die bijzonderheid... de aandacht die hij krijgt van mensen... mensen die er over hem aanspreken... wildvreemde mensen... die refereren naar een documentaire... waar hij dingen in gezegd heeft. Uh, Gewoon de gesprekjes hiervoor op het plein... Voor, of eer vorig jaar. Nog zo ziek. Uh, helemaal onder de chemo. Dikke nek lymfklieren die de kiezer eruit drukken. Ik kan het allemaal noemen. Je wil het niet weten. Toch praten en zeggen van... joh, die vierde keren kun je makkelijk. En helemaal niet naar zichzelf kijken. En dat horen we nu terug. Ja. Van de aandacht die hij had voor mensen. Ja, de uitstraling. Wildvreemden benaderen je. Je staat vanmorgen... heb ik even met je collega gestaan bij de bocht nul. Dan komt er iemand die een foto maakt. En zegt van... Ja. ieder moment dat ik langskom... Maak ik een foto van het bord? Ja, waarom dan? Nou, dan wil ik me gewoon weer even associëren met Bas. Ik uh, wil even voelen hoe hij is, hoe hij was. Dan denk ik: ja, joh, prachtig, maar. mooi. Maar begrijp je de afstand? Ja. Van... ja. Dat hij dat kan bewerkstellen, dat is wel heel mooi. En zo'n inspiratie dus kan zijn, ja. kracht kan zijn voor ja. mensen. Zij dus zit niet zozeer op jouw bagagedrager of op je schouder, maar hij... Nee, hij is uh, echt de hele dag Hij kijkt hem. vanaf daar, van boven ja, en hij is echt, uh, lacht iedereen toe. Hij bij mij, maar ook niet te vergeten uh, mijn andere zoon Stef. Onze ja. andere zoon Stef. Ja, ik kan het zeggen, de hele ja. familie die ja, echt. Uh, nu erbij zit. En Michel Rudolfi, uh, directeur van het KWF... Dit zijn de verhalen waar, waarvoor dit evenement natuurlijk ook wordt georganiseerd. En, en voor dat onderzoek. Hoe, hoe, hoe bent u als directeur hierbij betrokken? Hoe sta je, hoe sta je langs die kant? Tenminste, ik, ik zie niet... Volgens mij heeft u niet gefietst. Ik zie niet de zweetruppeltjes nog op, de, op het hoofd staan. Daar ziet u nog niet uh, moe genoeg vooruit. Mag ik dat zo zeggen? Nou, dat beschouw ik dan als een compliment. Maar ik heb wel gefietst. Heeft u wel gefietst? Ja, hoor. Nou, dan had u nog best een keertje meer kunnen gaan, volgens mij. Dat is het altijd, ja. Hoe vaak omhoog we het? Ik heb een schamele twee keer ben ik naar boven gegaan. Wow. Ja. Schamele twee keer, noem het maar schamel. Vaker gedaan dan? Ik heb vorig jaar, toen was ik hier voor het eerst... was ik net vier weken in dienst. En um, van geen kwaad bewust. En toen zeiden ze, daagden ze mij uit en toen zeiden ze van... Uh, als je hier bent, moet je ook de berg op. En toen zei ik nog in mijn onschuld van... ja, maar ik heb geen fiets en ik heb geen kleding. Ja, dat was natuurlijk een foute opmerking. Want in de avond daarvoor, om half elf... kwam er nog een fiets aangedragen door de gezelle vrienden. En werd op maat af, afgesteld. Ja, en daar ging ik dus ongetraind. Ik had nog nooit op een racefiets, letterlijk nog nooit op een racefiets gezeten. En ik geloof dat ik er bijna drie uur over heb gedaan. Maar ik heb het, ik heb het gedaan, incognito. Ja, ja. Arie, je hebt er wel voor getraind, neem ik aan. Of? Ja, ik heb uh, zonder te trainen, ga je dit niet redden. En dan kun je nog zo'n grote broek aantrekken dat je, dat je het gaat doen. En het wordt wel, denk ik, wel eens uh, met, een, uh, met een grap en een rol gedaan. Dat gaan we dan doen. Mm, niet verstandig, He, niet helemaal verstandig. Wel heel mooi, maar we hebben het vandaag gezien. Je moet echt wel een beetje trainen, ook in drinken, in het fietsen, hoe dadelijk af. Uh, je brengt niet alleen jezelf in gevaar, maar ook je, je mensen en het evenement. Uh, je moet er wel heel verantwoord mee omgaan. En dat het vandaag en gisteren zo goed gegaan is, is alleen maar heel mooi. Maar misschien zit er een factor geluk bij. Maar je moet er wel ontzettend ja. goed weten waar je mee Wat bezig bent. Wat je aan bent. het doen bent. Ja. Hey, Johan van der Waal komt er even bij zitten. Want dat, dat heb ik wel gehoord. Uh, Lex zei het ook al uh, aan het begin van... Die duizelingwekkende afdalingen die er natuurlijk zijn door uh, duizenden mensen tegelijk. En dat begint in het pikkendonker nog. Is het dan mazzel dat het goed gaat? Nou, in het donker worden ze nog begeleid door motors. Maar dus we... nou, er gaat één motor die, die scheurt vooruit. Nou, die houdt ook gewoon een beetje de snelheid in de gaten. Dus dat scheuren, dat we moeten er dan zeker vanaf. Dus we proberen dat zeker op zo'n kilometertje of 40, uh, 45 te houden dan. En, uh... Dat is nog best hard volgens mij in het donker toch? Dus, dat hangt er vanaf hoe goed je kan fietsen, dan komt hij ja, ja. weer. Dus als je omgetraind bent, dan is elke snelheid te hard in het donker. Ja, maar je ziet natuurlijk helemaal geen oneffenheden in de weg nog, daar is het allemaal te donker voor. En het is een, een mensenmassa die naar beneden gaat. Ja, dat blijft altijd een uh, risico. En, en wij zeggen altijd, van, hou nou lekker rechts, en dan uh, kun je de scheuren misrijden. En dat blijft altijd uh, een punt van, in het donker dus zie, zie je veel minder, maar afgelopen nacht zag je ook uh, honderden rijders en het is allemaal lekker goed gegaan. En uh, ik, ik spreek niet meer van geluk, uh, zoals hij zegt, want dat gaat al een paar jaar goed en uh, dat, uh, dat blijven we zo houden. Want van mensen hier, was het, was het heel spannend of was het echt een onvergetelijke ervaring om uh, die, vroege, die vroege afdaling in het donker mee te maken? Wie er, wie er waren? Zitten daar? Koen, Harm, Lex? Wacht, dan moet ik toch heel even naar jullie toe lopen, ik ben er wel benieuwd naar. Want er werd vooraf heel erg gesproken gaan we nou die hele vroege doen of wachten we tot het licht is? Koen Abbenhuis, dus directeur van de NCV, ook gereden? Ook gereden, ja. Nee, en ik wilde, ik, mijn, mijn doel was uh, op zijn minst één keer te gaan, want ik geloof dat dat directeuren eigen is. Die zien nooit een fiets en uh, die worden dan uitgedaagd en dan kunnen ze niet meer terug. En dat, dat gold bij mij ook wel een beetje. Maar uh, ja, als ik er dan toch ben... wil ik dat hele bijzondere van die ochtendafdaling wel meemaken. Dus dat heb ik ook inderdaad gedaan. En dat... Uh... Ja, de motaar was wel heel en verder vooruit, hoor. Uh, en er was ook verkeer omhoog en naar beneden. Dus ik zie jou nu heel hard lachen van, oh, toch wel. Ja, toch wel, maar dat, op het moment dat je naar beneden rijdt... en je ziet al die kaarsen in die bochten... en, en je ziet dat lint van, van, die, van die fietslampjes. Het is gewoon een prachtige ervaring. En dan kom je in dat dorpje beneden aan... en daar staan allemaal gelijkgezinde mensen die allemaal staan te popelen... om, om naar boven te gaan. En dus ja, ik ben heel erg blij dat ik dat wel gedaan heb. En Harm, jij bent een, een meer ervaren fietser. Zo'n nachtelijke afdaling, dat zijn de hoogtepunten? Ja, dat, ik vond het een, uh, een, een hoogtepunt. Kijk, je moet vooral geconcentreerd naar beneden gaan. En uh, ook wel de tijd nemen om, om om je heen te kijken. Maar vooral op de weg. Letten op de mensen voor je. En dan denk ik dat het, het risico best... Uh, Best meevalt, ik moet ook niet aan denken dat er uh, tussen elke honderd fietsers een motaar uh, zit. Dat verstoort ook een beetje de nachtelijke rust, zal ik maar zeggen daar. En ik denk dat vanuit het dal... Je weet het mooi te brengen. Want Koen, die fietsen die, die keek dus van boven, die keek ook van boven. En dan zie je maar een deel van dat parcours en al die fietsers. Maar als je beneden in dat dal staat, dan moet het helemaal een indrukwekkende ervaring zijn. Want dan zie je echt dat hele lint die hele berg afkomen. En dat overzicht hadden wij niet, maar dat moet inderdaad uh, heel bijzonder zijn. Ja. Dus dat is iets voor volgend jaar voor jou? Uh, we, nee, we hadden hier de Primo Hotel. Ik sta toch liever, als ik het weer doe, hier uh, boven op de berg... Daar heb je, dan maak je toch veel meer die hele entourage mee... dan op een camping in uh, Boerterdazan, zal ik maar zeggen. Dus dan toch maar weer die afdaling. Je zat ook in het NCV-team, zes ja. keer gereden? Zes keer gereden, ja. Met, met veel pijn, hè? Uh, ja, met veel pijn. In de vijfde afdaling kreeg ik uh, spierpijn. Daar ben ik nog gemasseerd. Uh, Tussenbocht, ja... Ik laat het ruim nemen. Zeven en negen, zo goed weet ik het ook allemaal niet meer nu. En uh, da, da, da, daar stonden masseurs en uh, van alles, fietsenmakers. je kon bij een spreker een nieuwe fiets in elkaar zetten. Maar... maar even, want ik, de, niet iedereen kan zich dat voorstellen. Ze staan gewoon in de bochten. Nee, in de bogen, op een berg? Nee, maar ze noemen dat tussen. Ik zeg tussen bocht negen en elf, bijvoorbeeld. Nou, daar is een stukje, daar kun je. Dat is de weg wat breder. En daar staat dan. Uh, een sponsor en die, dat is een, een fietsenhandelaar uit uh, Beeldhoven. En die heeft allerlei materiaal bij zich. Dus kom je op de berg in de problemen, dan kun je daar uh, je materiaal uh, verkrijgen. Dus dat is, dat is heel prettig. En, staan, en dat was bij mij allemaal in orde. Maar wat niet helemaal in orde was, dat waren mijn spieren. Dus die uh, EHBO, die, uh, die, die, die, die masseurs, nou, die kwamen bijzonder goed van pas. En er, was geen, er was in de vijfde beklimming. Er was geen wachtrij, anders was ik waarschijnlijk doorgefietst. En had ik de zaak de vernieling ingereden. Maar nu heeft die man het even vriendelijk gemasseerd en kon ik weer uh, verder. Hij waarschuwde mij nog dat ik waarschijnlijk de weerlast van zou krijgen. En dat had hij groot gelijk in. Maar ik heb toch door... Maar ik heb, want in de zesde beklimming heb ik vier keer stil moeten staan. Ja, ja. Nee, maar uh, het is een enorme, enorme service natuurlijk. Het is... Hoe laat was je uiteindelijk binnen? Ja, tien voor acht. Nou, ik dacht op een gegeven moment, waar blijft die nou? Nee, ik heb 30 minuten op die massagetafel gelegen. Oh, ja. Ja, het waren wel in twee benen drie verschillende spieren. Dus ja, dat, dat, daar ben je niet zomaar mee klaar. Maar het was niet zo druk, dus het ging allemaal... Uh... Hoe voelt dat nu dan? Nou, uh, Hoe Voelt het überhaupt wij, nog? Wij hebben ook wel eten vanavond. En dan moesten we een trapje weer op, of een, of een helling. Nou, dat was echt uh, bijzonder pijnlijk. Dat moet je... En ik zie, dus, ik zie ook erg op tegen de terugweg van 700 meter van hier naar het hotel. Nou, er zijn genoeg collega's om je te dragen, denk ik. En Koen heeft hem drie keer gedaan. Die ziet er nog zo fit uit? Ja. Nou, dat, het, het, de eerste keer ging goed. Het was lekker koud, dus uh, goed omhoog. En ik denk, van, nou, dan de tweede keer doen. Ik denk, nou, dan ben ik al op 100% boven mijn doelstelling. Toen ben ik even gaan rusten. En dan denk ik, ja, en nou? Ik denk, nou, dan doe ik een derde keer. Het is pas half twaalf. Wat moet ik nog doen met de rest van mijn dag? Ja. Maar dat, toen was het wel ook een beetje op, hoor. Uh, ja. Maar ik, uh, ik, ja, ik vond het ongelooflijk leuk om te doen. Nou, en dat is dus, uh, voor een directeur uh, goed gedaan. Ik moet zeggen dat wij ook wel... Uh, de, ik wil niet zeggen dat je, dat je nou veel onderkinder had, hoor, Koen. Want dan klinkt het heel onaardig. Maar je hebt wel echt een smal copy gekregen het afgelopen jaar. Dat is echt, hè? Ja, ja. Dus, uh, de, ik heb begrepen dat... Uh, de vetmassa omgezet wordt in spiermassa. Dus, uh, en dat je er een, uh, inderdaad wat strakker, uh, strakker kopje van krijgt. Ja, ik krijg er geen weinig klachten over. Ja, ja, ik wou net zeggen, er zal niemand bezwaar tegen hebben. Was u ook zo afgevallen van het fietsen, of niet? Uh, vandaag misschien een beetje. Nee, ik heb in de, voor, in de voorbereiding te weinig getraind. Dus uh, bij mij is het niet zo te zien. Maar de spieren, hè, als je als directeur van de KWF in één keer dus meedoet... wat Harm beschrijft, wat er met je spieren gebeurt, dat is misschien wel een herkenbaar verhaal. dan. Ja, dat is een voelbaar verhaal. Ja. <lacht> ja. De goede gevoelens, dat is het bedrag wat is opgehaald. Vandaag meer dan 28 miljoen euro. Maar van je op een gegeven moment denk ik van, 28 miljoen? is dat geld nog goed, onder te, goed te besteden, goed onder te brengen? Nou, het unieke van de stichting Alptuzes is natuurlijk ook... dat ze niet alleen zeg maar, deze activiteiten organiseren... en daar ook mensen in mee kunnen krijgen... maar dat er ook ongelooflijk veel mensen zitten met heel veel ideeën... met heel veel goede contacten. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal. En vanuit daaruit kom, komen er zo ongelooflijke goede voorstellen naar voren toe. Dat wij zelfs moeite hebben om heet het, al deze voorstellen op een goede manier ook te kunnen beoordelen. Dus nee, ideeën zijn er genoeg. Het geld ook, wordt, kan ook zeker goed besteed worden. Daar uh, maak ik me absoluut geen zorgen over. Maar geef eens concreet wat voorbeelden waar het naartoe gaat. Nou, een, een voorbeeld is bijvoorbeeld een project wat uh, in een tweede fase gaat... de sneldiagnose, waarbij heel specifiek wordt gekeken... Uh, naar, naar het feit dat binnen ziekenhuizen... worden nu vier ziekenhuizen worden daarbij aangesloten... als een pilotonderzoek, uh, zeg maar een, pilot een implementatieonderzoek... Uh, waarbij de patiënt binnen een hele snelle tijd... de diagnose gesteld kan worden. Um, dat is niet altijd zo binnen, binnen ziekenhuizen. En we gaan nu naar een vervolgtraject daarvan. Een ander mooi voorbeeld is... Um, uh, hoe heet het? De, de, de revalidatie, een E-Care project, wat daar wordt, uh, dat is dan de naam van het project. Maar heel specifiek wordt gekeken naar de revalidatie en van patiënten met kanker. En dat past precies ook in, zeg maar, in het motto van de Stichting Alpuzes 6. Waarbij echt specifiek wordt gekeken naar goed en gelukkig uh, leven met kanker. En die sneldiagnose, Wouter, is dat een beetje wat jij ook net vertelde? Met je, bij jouw onderzoek gaat het toch ook om, om sneller duidelijkheid te kunnen, te kunnen geven? Nou, bij ons is het wel zo dat de mensen die aan ons onderzoek deelnemen die weten dat ze endodarmkanker hebben. Bij ons gaat het met name om, om tijdens een procedure eigenlijk live uh, inzicht te krijgen in eigenschappen van, uh, van een kankergezwel. Uh, niet dat je daar hapjes van afneemt en die vervolgens moet verwerken. Om vervolgens daarna uh, onder microscoop te kijken van hoe ziet het er dan, dan uit. Maar eigenlijk tijdens je procedure... Op detail, op uh, celniveau, al inzicht te krijgen in hey, wat zie ik nu, hoe ziet het eruit, en hopelijk om daar ook zo snel mogelijk daar een uh, beslissing, uh, uh, ja, een behandelplan uit uh, te laten voortkomen. Ja. Dat is wel het doel waar we naartoe willen. Ja. Komt er op een gegeven moment, uh, Michel Rudolfi, een punt dat je zegt we moeten naar meer dan alleen maar onderzoek en dergelijke gaan? Als, als, als die bedragen zo exponentieel blijven toenemen, vorig jaar was 20 miljoen, zitten nu op 28 miljoen, we moeten het anders gaan besteden? Nou, er wordt al breder gekeken. Als je gaat kijken dat deze 28 miljoen is een onderdeel van het totaal waar het KWF mee kan en mag werken. We hebben afgelopen jaar 133 miljoen opgehaald. Daar zat de 20 miljoen van vorig jaar zat daar dus bij. Als je beseft dat in Nederland het KWF meer dan 50% van alle oncologisch onderzoek financiert. Uh, dan is er ook een noodzaak uh, daarvoor. Maar, de, zeg maar de, um, de activiteiten die wij doen, die worden steeds breder. Het is dus niet alleen het wetenschappelijk onderzoek. Daar zijn allerlei vormen van. Maar we kijken ook veel meer naar preventie. We kijken ook veel meer naar uh, zeg maar, de fase daarna. Dan, omdat er steeds meer mensen met kanker komen. In het kader van de dubbele vergrijzing en ook van de vroegdiagnostiek. Is het zo dat er ook veel meer mensen zijn die leven met kanker. En dan moet je dus kijken ook naar psychosociale ja. zorg en dergelijke. Ja, want ik hoorde wel zo in de omgeving van het is zoveel geld dat mensen op een gegeven moment... dat je moet zorgen dat ze niet gaan twijfelen of dat wel goed besteed gaat worden. Maar daarvan zegt u daar uh, no worries. Nou ja, dat is heel makkelijk hier te zeggen voor een microfoon. Maar we, we moeten dat ook waarmaken. En we zijn een maatschappelijke organisatie. Dus in, vanuit die maatschappelijke gedachtegang moeten we continu communiceren. En transparant dat ook zichtbaar maken. Maar we kijken dus en proberen ook een focus daarin te brengen. Want je kan niet alles doen. Uh, en er is natuurlijk ook heel veel emotie daarbij uh, betrokken. Dus je moet een focus daar neerleggen. En daar worden we ook in uitgedaagd. Ook door de stichting bijvoorbeeld. En dat, uh, dat levert hele goede resultaten op. En dat proberen we zo goed mogelijk te communiceren. Goed, de, de, het is verreden vandaag, de Alpe Du Zes. Dus uh, qua sportieve uh, inspanningen zit het erop. Maar niet alleen uh, veel mensen die natuurlijk hebben meegedaan echt op de fiets. Ook heel veel vrijwilligers, begeleiders, supporters die erbij waren. Nou, er zijn ook uh, hier mensen van Rick Sens, die komt hier zometeen uh, ook nog zitten. Die kan ook nog vertellen hoe, wat er allemaal bij komt kijken om te zorgen dat alles zo vlotjes mogelijk verloopt. Ik heb zelf vannacht, uh, omdat ik zelf niet mee uh, kon fietsen, was wel de bedoeling. Maar er zit een kindje van zes maanden in mijn buik. Dus dat, ik had een goed excuus, vond ik zelf. Maar daardoor heb ik wel mijn team geprobeerd op alle manieren aan te moedigen. En dat betekende dus gisteravond uh, vanaf op het balkonnetje van de hotelkamer... hebben wij op een gasbrandertje pannenkoeken zitten bakken. Zodat die om uh, twee uur vanochtend door uh, de teamgenoten van de NCV uh, opgegeten konden worden. En uh, nou ja, goed... Er zijn sommige zes keer mee die berg op gegaan, dus, dus het heeft geholpen. Ik wil zo graag weten van Rick hoe, uh, hoe hij het allemaal uh, heeft aangepakt. En we horen natuurlijk ook nog meer over de organisatie. Maar ik stel voor dat we eerst weer uh, naar de prachtige muziek gaan luisteren van het trio achter mij. Onzichtbaar duwende handen, laten het vuur ontbranden, daar is de toon.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 Dichter bij de hemel, dichter bij de hemel, dichter bij de hemel kom ik niet. Op het dak van de wereld raak ik de sterren aan. Voel ik de kracht van het leven, we gaan die berg verslaan. We hebben elk make me Magiet Eshuis en Maarten Peters. En uh, Maarten, alle respect voor jullie, de andere twee ook, maar jij bent van bocht naar bocht op de fiets gegaan. Hè? Vandaag het, het zingen ja. ging dan in de bochten. Ja. En daarna stapte je even op je fiets om een stukje hoger te gaan. Ja, ik ben dan wel geen directeur. Ik hoorde net dan directeurskwal. <laughs> maar ik ben ook uitgedaagd door die boef die hier voor me zit. Dan hebben we en weer en, Johan van der Waal. Ja, dat is toch iedere ja, keer een het element. Ja, voordat ik het wist, stond er een fiets bij de start. En, uh, ik, heb het, ik, ik had ook nog nooit gefietst, ja vroeger. En ik heb leren schakelen naar bocht 21, naar... Ik dacht echt dat ik in een bloody nightmare terecht was dat gekomen. Dat schakelen is redelijk essentieel, zeg ja, maar, vooral om het te maken. Ja, En in bocht 20 heb ik maar afscheid genomen van mijn ontbijt... en daarna ging het wel. Nee, echt waar? Ja. Dus als mensen daar morgen langsrijden, dan Zo weten ze dat doen. was van Maarten Peters zelfkomstig. Nee. Nee. Ik heb geprobeerd in alle bescheidenheid te doen, maar... <hums> nee, ik zou daar nou weer van niet komen, nee. Goeie regenbuik kan helpen daar. Maar dan vind ik te denken, het eerstvolgende nummer wat je zingt, is dat dan anders? Want je weet nu hoe het is met dat fietsen. Nou, ik moet zeggen, ik snap nou de teksten die, die ik geschreven heb over dit evenement. <lacht> maar uh, ja, het, ik, ik, het is onvoorstelbaar. Ik, kan, ik heb er geen woorden voor gewoon. Ja, die zitten in die liedjes. Ja. En voor de rest, ik, uh, ik vind het onvoorstelbaar. En wat ik ook. Ik vind niet alleen het geld onvoorstelbaar, maar ook die, de hele nieuwe mentaliteit die ontstaat toen mensen met elkaar opgaan, op, omgaan boven hier op die berg. En hoe ze ook omgaan met die ziekte. Ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik durfde vroeger het woord niet eens uit te spreken. En hier zit je gewoon met wildvreemden daarover te praten. Ja, iedereen vertelt elkaar ja. een verhaal gewoon. Hè? Ja. Ja, iedereen maakt contact met elkaar. Ja. Ja, ik weet dat, dat gisteravond kwam degene die bij mij op de kamer slaapt. Mijn een teammaatje dus. Die kwam de hotelkamer op. En zegt ik heb net in het fietsenhok met een totaal onbekende man staan huilen en staan knuffelen. Ik kende hem niet. Maar hij begon te vertellen. Hij had gisteren al gefietst. En uh, het was zo bijzonder en zo heftig. Het is ongelooflijk. Ik weet nog dat Johan mij belde... Of ik vroeg in 2009 om een lied te schrijven, een positief lied over kanker. Nou, mijn beroep is schrijver, dus ik denk, dat ga ik doen. Ik, wij waren toen net, Margriet en ik, met het laatste stukje bezig van... Dat is mijn beste vriend. Dus ik had zoiets van, nou, ik zie daar totaal niets positiefs in. En toen heb ik Johan gebeld, ik zeg, nou, ik heb dat nog nooit gedaan... maar deze opdracht geef ik terug. En dan had Johan zoiets van, opgeven is geen optie, dus ook voor jou niet... En toen dacht ik ineens, ja, die berg is eigenlijk die metafoor. Dat zie je vandaag gebeuren. Al die fietsers krijgen die berg eronder. Dat gaat gewoon gebeuren. Ja. Het gaat gewoon echt gebeuren. Ja. En ieder jaar kom jij weer terug, hè? Jullie? Ik hoop het wel, ja. ja, ja. Ik weet niet of ik... Uh, ik denk dat ik me wat stiller hou over het fietsen. <lacht> of in ieder geval geen ontbijt meer neem. Dat is misschien verstandig. Aan tafel ook uh, vrijwilliger Joris. Joris, hoe... Uh, hoe laat was het uh, gisteren voor jou? Jij hebt gisteren ben je heel de dag in touw geweest, hè? Nou, niet de hele dag. Uh, ik begon om half vijf, uh, smiddags pas. Oh. Uh, <laughs> ik heb één shift uh, chauffeursdienst uh, gedaan tussen uh, Os en uh, Boek. Het dorpje beneden, uh, je beneden? Zeg maar. Ja, inderdaad. En uh, wat een aantal mensen mogen niet uh, uh, de afdaling maken. Kinderen niet. En uh, lopers geloof ik ook niet. Oh, okay. Dus die hebben we naar beneden gebracht... Uh, met de auto. En die waren dan eerst met de skilift uh, vanuit de US naar, uh, naar Os gegaan. Dus, uh, Was jouw eerste keer ook dat je hier bent dus geweest? Mijn allereerste ja. keer hier. Ik kwam als uh, fan mee, uh, met, uh, of als supporter. En uh, ja, het, het, het fietsen is op twee dagen. En uh, ze kon maar één dag fietsen, dus die andere dag had ik uh, ja, vrij om uh, me nuttig te maken. Dus dat is volgend jaar uh, gewoon twee dagen aan de bak? Misschien. Ja, natuurlijk <laughs> Toch? Hoe, hoeveel vrijwilligers zijn er Johan in totaal? Uh, in deze week waren er meer dan 2000. En um, in, door het jaar heen genomen zitten we rond de 300. En is een vaste kern van 150. Uh, vaste kern van 150 zijn er gewoon elke week mee bezig. Zeg ik altijd een aantal uren. Kern van 300 zo... Een paar uur per maand. En uh, dan hebben we hier in de, de week, zeg maar, dat we het evenement... hebben meer dan 2000 mensen die allerlei taken invullen. En dit jaar was het... Hoeveelheid taken was opgelopen... tot 3500 taken die ingevuld moesten worden. Dus uh, als... ja, en daar heb jij er in ieder geval een van verricht. Ja, jouw vriendin heeft gereden, heeft gefietst. Ja. Jullie willen dolgaan gaan slapen. Dankjewel dat jullie <laughs> hier wilden zijn. Ga lekker naar bed toe, ogen dicht. Want die luiken die zie ik langzaam steeds meer gaan zakken bij, uh, bij meerdere mensen... Goed, het is ook niet zo gek. Dankjewel, Joris. Rick, wil jij erbij komen? We doen gewoon een opgestaan plaatsje vergaan uh, hier. Rick Sens, ik durf nou niet meer tegen iemand te zeggen... van je hebt hem waarschijnlijk niet gefietst, die zit er nog te fris uit. Hoe zit het bij jou? Ja, ongeveer twee keer gefietst. Ja, ongeveer ja, als, twee als, als keer als gefietst? Als ah, ja. kijk. Je ja. bent niet... Uh, als, als deelnemer ben je mee gaan doen. Maar Dat, nee. echt, echt om degene die fietst te ja. supporten. Leg Klopt. eens uit. Nou, wij zijn met een, met een vriendengroepje zijn we hier. En een van de jongens die, die doet mee, of heeft meegedaan. Die heeft vijf keer gefietst vandaag. En wij zijn vanochtend al met drie andere jongens zijn we met hem afgedaald, ook in het donker. En dat was, nou ja, ook zoals de rest al aangaf, best wel een uitdaging. Dus wij stonden ook om, om kat over drie, half vier beneden hier aan de start, samen met hem. En vanaf daar zijn we, of, zijn twijf, of met z'n drieën, zijn we beneden gebleven. En de rest van de groep die stond boven zodat hij, als hij beneden was, kon hij zijn, uh, zijn jasjes, zijn drinken afgeven, aanpakken en boven hetzelfde. Dus zo hebben wij dat beleefd. En na twee keer zijn wij dus met, uh, met die drie jongens die beneden op hem stonden te wachten. Dan zijn wij ook omhoog gefietst, omdat onze taak beneden zat erop in ieder geval. En uh, toen hebben wij de rest van de dag hebben we ook boven gestaan. En toen hebben we hem nog één keer, die vijfde keer, met het hele team hebben we hem opgehaald. En hebben we hem naar boven gefietst. Die zijn met z'n allen ja, ja, ja. naar beneden gegaan? Ja, nou, vanaf Wist bo hij dat? bocht 14. Nee, dat was een verrassing. Geweldig. Bocht 14, dat zit dan halverwege? Ja, het begint bij 21, dus iets onder het... Ja. Onder de helft. Het zwaarste ja. stuk is, ge, is geweest dan? Zeggen ja, ja die mocht hij zelf dat is doen. Dat dus het begin. Uh, ja, dat mocht hij zelf Mij doen. <laughs> het makkelijke stukje. Ja. Toch? Ja, Wouter, jij, ja. hebt, jij hebt natuurlijk ook gereden. Het zwaarste ja, ja. zijn de eerste vier kilometer. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Het is echt. Uh, en iedereen weet dat ook wel. Uh, de meeste mensen die gaan, proberen ook de dag ervoor toch gewoon een keer omhoog te, uh, te fietsen. En iedereen die, denk ik, voor het eerst die Wes uh, op fiets, die begint enthousiast. Je gaat links, draai de berg op. En je denkt, uh, oh dat gaat lekker. En dat bekoop je, want 500 meter later ben je helemaal kapot. Nou, uh, dat is de bocht uh, waar het ontbijt uh, ligt. Daar ligt het ontbijt van Maarten Peters. Op het moment dat je dat één keer gedaan hebt... dan weet je dat je echt de eerste vier kilometer... is het uh, ja, inhouden en proberen te overleven. En daarna... Ja, zoals de fietsers dat dan noemen, dan begint de berg uh, wat meer te rollen. Dan, uh, dan kan je het verzetje pakken. En dan, uh, ja, dan, uh, dan kan je zeg maar, op je tempo naar boven rijden. Maar die eerste vier kilometer is echt uh, ja, overleven. Ja, ja. Ja. En had die maat van jullie, uh, Rick, echt wel hard de begeleiding nodig. Want jullie hebben eigenlijk gewoon hem enorm in de watten proberen te leggen, toch? Door, ja, ja, ja. Maar door maar goed, hem zo te begeleiden. Het begon natuurlijk al maanden geleden. Hè. We hebben met uh, met z'n allen hebben we maandenlang getraind. En elke keer motiveren. van uh, worden een aantal regels voor hem opgesteld waardoor hij ook geld kon verdienen. Dus uh, ik noem een aantal dingen. Een niet sprint, drinken, gokken, zo maar. Sprinten op plaatsnaam, dus, uh, De hele weg zijn mond houden onder de fietsen. Nou, dat is hem nooit gelukt, helaas. <lacht> Had hij 50 euro mee kunnen verdienen, maar is niet gelukt. <lacht> maar allemaal van dat soort dingetjes. Nou, dat doe je dan samen en zo werk je daar naartoe met z'n allen. En dat was hartstikke leuk. En dan op de dag, uh, zoals vandaag, ja, dan heb je al die praktische dingen die, uh, die je moet doen met z'n allen. En dat hebben we met, uh, nou iedereen zit hier nog, behalve heel brand waar het om gaat. Die kon het niet meer volhouden oh, waar, in, het begin is zat, in het begin zat hij hier nog bij, maar hij kon het, hij kon het niet, meer, uh, niet meer doen. Dus hij ligt nu lekker te slapen. <laughs> Ah, dan heb je hem uh, hier ook nog even mee naartoe kunnen sleuren, toch? Ja, hij, hij zat hier. Hij zat hier. Maar... Oh, hij is nu echt, ja, hij, hij, hij nu niet echt meer. op. Hij kon niet meer. <laughs> nee, was maar dat, echt dat, uh, zo hebben we dat gedaan met z'n ja. allen met z'n allen die dag uh, beleefd vandaag. En uh, dat was, was fantastisch. Maar die, die vriend, jij bent met, met, met, met, met het zwarte t-shirt, wat heb jij dan? Je zit ook een beetje in te kakken nu. Mag langzamerhand hoor. <laughs> Peter, wat? Uh, hoe, hoe zat jij in de race vandaag? Nou, ik was een van de drie die, uh, die vanochtend mee naar beneden is geweest. En uh, vorig jaar zelf gefietst, dus we hadden wat ervaring. Dus het is een beetje op onze ervaring geweest dat we het schema hadden ingedeeld. Dus ja, eigenlijk samen met Rick uh, en met Ben uh, hebben we hem beneden verzorgd en later boven. En vanuit bocht 14 opgehaald. En, en vorig jaar uh, was jij zelf aan de fanatieke ja, kant, hè? Ja, ja. zes keer. Inderdaad. Zes keer, ja ja. Ja, ja. ja, dat zeggen altijd mensen die dat hebben gedaan. Ja, het deed niet voor niks te op, u zes nee. nee, precies. Lekker stoer, ja, ja. precies. Ja, klopt. Maar hij heeft, het helemaal, hij heeft het helemaal goed gedaan nu? Ja, hij heeft het super gedaan. Hij, uh, nou ja, ik, ik weet niet meer welke spreuk het was, maar ergens was er iets van: uh, als, als je leeg bent, dan kan je niet verder. Of uh, nou ja, weet ik veel. Maar uh, hij heeft alles gegeven. En dan, uh, of het dan, dan drie, vier, vijf of zes keer is, dat maakt helemaal niet uit. Hoe belangrijk is vriendschap op zo'n moment? Ja, ik denk ongelooflijk belangrijk. Echt heel belangrijk. Maar uit het zich in dan? Nou ja, bijvoorbeeld uh, dat hij belt. Uh, ik sta in bocht 14, ik kan eigenlijk echt niet verder dat je dan met z'n allen besluit om, uh, om je kleding aan te trekken en je gaat hem ophalen. En uh, nou, we hebben aardig wat lawaai gemaakt onderweg uh, van bocht 14 naar boven. Ja, we het publiek uh, aan de praat te krijgen, lawaai te maken en het door te krijgen. En het is gelukt. En, uh, Iedereen kent heel Iedereen kent aan de berg. Ja, en, en dat is vriendschap denk ik op ja, zo'n moment. Ja. Ja, ja, dat is ja. mooi. Johan is nu natuurlijk voor, voor het eerst is over twee dagen uh, verreden. Omdat er dus meer dan 8000 mensen die berg op wilden gaan. Blijft dat zo... Blijft dat zo? Volgend jaar ook? Is dat voor herhaling vatbaar? Nou, het was altijd al twee dagen, alleen die waren niet zo breed. want We hadden altijd al de zus, dat was uh, degene die één keer wilde klimmen. En uh, dit jaar was het experiment van laten we proberen twee dagen te doen. Toen wij dat besloten, overigens was het nog niet bekend dat dat uh, geen twee volle dagen zouden zijn. Uh, want uh, daar hadden de Fransen toch even achteraf een stokje voor gestoken. Ze vonden het niet zo'n goed idee om uh, twee dagen die hele berg zo uh, te bezetten. Dus toen moesten we iets uh, terugzaaien naar uh, een, een, een tijdsblok van tien uur tot, uh, tot zes uur. Waardoor je eigenlijk maar vier, nou, enkele vijf uh, uh, keer kon klimmen. Nou, dat was voor de hele hoop deelnemers toch wel even slikken. Zo van, hé, hey, ik ga toch voor die zes keer. Um, achteraf gezien valt dat overigens wel mee. Want een hele hoop mensen zijn ook al hartstikke blij ze vier of vijf keer hebben gehaald. En er waren een aantal fanatiekelingen die die eerste dag gewoon om half vijf ze zelf zijn gestart. Twee keer hebben gedaan en vervolgens... Uh, mee hebben gestart, omdat ze per se die zes wilden doen. Hoe wij dat volgend jaar gaan doen, dat weet ik nog niet precies. Uh, het is een beetje wat ik al aangaf. We, we kunnen niet echt uitbreiden hier, omdat de, de, de, gewoon de, de logis zit te vol. Uh, en, en er zaten een, een kleine honderd mensen in Grenoble ook. Nou, dat moet je eigenlijk niet willen, want dan, dan proef je het evenement helemaal niet meer. Als je... ja, maar ik kom ook voor ze, als het te groot wordt, dat het ten koste gaat... op een gegeven moment van het, van het persoonlijke, van de sfeer. Dat je het dat je dan ondergaat aan je eigen succes. Ja, maar dat persoonlijke maakt iedereen. Je hoort het aan de verhalen hier ook. Een vriendengroep die dat doet, dat doen anderen ook. In het begin was het zo dat, dat met 66 man is dat 66 man samen. Die ook alweer kleine clubjes hebben. En wat je in de loop van de jaren zag groeien... is dat je allemaal groepjes krijgt die dat gewoon zelf beleven. En dat zag je vandaag ook. Je kan zeggen, er waren 8000 man deze twee dagen. En toch zag je allemaal groepen met elkaar die band hebben. Dus op zich hoeft dat geen kwaad. Dat kan geen kwaad. Waar je gewoon op moet passen is van ga je niet uit je vel barsten qua allerlei andere uh, factoren. Maar die, die, die hechte band met die groepen, daar ben ik niet zo bang voor. Die samenhorigheid die zat er echt die twee dagen volledig in. Uh, nog meer dan uh, eigenlijk vorig jaar vond ik. Want het was echt heel verrassend hoe iedereen met elkaar omging hier. En dat waren toch wel 8000 mensen die elkaar niet kenden. Had je dat gevoel ook, Harry Mulder? Ja, ik zit te knikken. Ik uh, kan het behalen. Dat, uh, wij nou, zijn in 2007... Nou, ik zal het proberen uit te leggen. In 2007 waren wij daar uh, voor het eerst uh, hierbij. Was het was in, in een kleinere groep. En toen ging het groeien, groeien, groeien. En nu hadden we ook uh, het gevoel van... Jongen, uh, het wordt wel heel erg groot. En ik onderschrijf toch helemaal wat, wat Johan zegt. Uh, op de berg zelf vond ik het rustiger met publiek. En het concentreerde zich... Uh, in het eerste stuk waar vroeger de finish was. En hier voor Palais du En de mensen waren uh, ontzettend enthousiast. Wij, uh, het, het was inderdaad de groepsvorming. Het was één grote familie. En dat, uh, wat ik eerst zo zelf gedacht had, van, nou, dat, wo dat wordt gewoon te groot. Nee. Dat waren... kon hier in het dorp was het gewoon ontzettend uh, gezellig. Het was uh, warm. Ja, ik zag op een gegeven moment inderdaad zo'n haag als wat je bij de Tour de France ook hebt. Hè? Dat iedereen het helemaal opsluit, dat ook maar één renner doorheen kan. Ja. En die werd ja. dan echt toegeschreeld. Nou, en ik denk ook dat energie... de mensen vooral uh, boven bleven omdat dat is wel een hele goede uh, veilige zet vind ik privé van uh, het verkeer van de berg. Zeker de Nederlanders en uh, wat er verder in organisatie gedaan wordt voor de Fransen, dat, dat, dat doen ze ontzettend goed. Maar, uh, je voorkomt dat mensen heen en weer gaan rijden en ja. van plek naar plek. En voor de veiligheid. allemaal zeker boven ontzettend goed. Ja. Ja. <laughs> Volgend jaar er is weer genoeg inspiratie opgedaan. Volgend jaar wordt ongetwijfeld weer een fantastisch, overweldigend evenement. Waar misschien de mensen hier nu niet hebben gefietst. nagegast denken, nou, ik stop maar weer een keer op de fiets. Ik ga het in ieder geval zelf proberen. Beloof ik bij deze plechtig. Mag ik jullie heel erg bedanken. Allemaal voor jullie komst hier naartoe. Ik denk dat er best wel wat mensen zin hebben om te gaan slapen. Ja? Ja, zo onderhand wel. Nu krijgt u natuurlijk uh, hier op Radereen het bureau van de NTR. En vanaf twee uur is er Nachtzuster met uh, Astrid de Jong. Morgennacht in Casaluna ontvangt Klaas Drupsteen oceanograaf Hein de Baar. En vandaag werd er natuurlijk extra meegewerkt door regisseur Jelmer van der Schaaf en technicus Jeroen Huytema. Mag ik jullie allemaal heel erg bedanken en slaap lekker. Ik ben ook wel eens bang.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 Die man vereenzaamde. Me, door. <hums> Hij had moeite met inslapen.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 angst zit binnen in je. Ze komt nooit van buiten. Hij wist met vrij grote zekerheid... dat hij haar voor niets zwakker zou maken. En zich tegen haar verwijten niet zou kunnen verdedigen. Omdat het lullig is om bang te zijn. Nicolien was nooit bang. Zolang hij tenminste in zijn bed bleef. Hij luisterde. Als er iemand was die wat lawaai gemaakt had